So we have created a kind of world where you have to be forced to learn things to function in this world. Even if I want to eat some fruits, uh, the trees either belong to an individual or to the state. Yeah. For example, we have uh, in my place there, yeah. up in the hills in India, root uh, trees. The root trees, uh, whether they are in your private property or out there, they belong to the government. And so all the trees come tonight. <laughs> So my landlord suggested, why should they take it away? You see? And then we use sandalwood for our fireplace. <laughs> What is emotion in a normal living life? You see, emotion is not different from thought. You see, when you are happy, or you, are, you have to tell yourself that you are happy. So, when once you translate any sensation within the framework of the knowledge you have, You have created a problem for yourself, so you push yourself to see that, you see it, it acts, you see it, you know, but uh, it doesn't operate that way. So all emotions are thoughts, all feelings are thoughts, we are not ready to accept the fact that all feelings are thoughts. You see, you give importance, you know, you must feel good, you see, how do you feel good, I force myself to be kind to somebody. huh? So that's the reason why I tell people don't practice kindness. You will have heart attacks. You see, the heart is there only to pump blood. If you force that heart to feel kind, you see, you know, there is a problem for the heart. Hmm? So the living organism is not interested in anything you like, anything you want. So it doesn't want to learn anything from us. It doesn't want to know anything. We don't understand this basic thing. We think we know a lot, and we force that body to do things that it is not interested at all. Huh? It's not interested in emotions. It is not interested in kindness. So I always give the example of this, If this cells, this cellular structure, is a tremendous thing there, and the. The, the memory, where is it located? It is not located in any particular area, not in the brain. And all this talk of neurons and all that is absolute One of these days they will have to find out and they are going to find out. <laughs> Het toen in 2000, is toch dat hij geen corona kreeg. Onze Wappie gelooft niet in corona, dat is allemaal verzonnen. Het is één groot complot, dus gaat Wappie ook heel vaak protesteren. En dan blaast hij op een fluitje en dan slaat hij op een pot. En hij was zelfs nog naar Den Haag gegaan, toen Rutte die redenvoering deed. Hij stond de hele avond op een pan te slaan. Hij wist ook niet waarom hij dat deed. Maar hij houdt zich niet aan anderhalve meter, want dat boeit geen reet. Het was de kerstdag. En papi zat aan tafel met een stuk of twintig vrienden, gezelliger dan ooit. Hij had geen diner, papi had niet kunnen koken, want zijn pannen had hij per ongeluk in de hofvijver gegooid. Onze papi, die kleine gekke papi, die zei dat hij de kerst een engel had ontmoet en die engel is tegen vaccineren en politici liegen en drinken babybloed. Papi had zelfs nog in Den Haag gestaan. Margaret die was toen aan het woord. Papi stond heel hard op een pan te slaan. Hij heeft alles lekker verstoord. Papi vindt een dikke onzin en het hele land heeft hem gehoord. Het was tweede Kerstdag en Papi. Kreeg een hoesje en al snel begon het zweten. Dus hij naar de IC en het ging razendsnel. En bij zijn laatste adem zei: Papi, ik dacht dat jij niet aan corona deed. Ja, uh, zo kan het dus ook. Het is e eenvoudig en. En toch bijna niet te begrijpen. Kijk, kijk ik, ik, heb eigenlijk, ik, ik respecteer ieder idee, iedere mening. Ik vind het allemaal geweldig. Maar het moet niet zo zijn dat iemand denkt dat mijn mening er niet toe doet. Mijn mening doet er voor mij in ieder geval een heleboel toe. Ik heb mijn hele leven lang al gespeeld. Ja. Niet op een pan overigens. En ook niet met een lepel. En zeker niet met een vork. Nee. Voor ik Vorken gebruik ik het liefst zo min mogelijk. Ik, ik vind het zo eng. Zo'n zo ding... Naar je gezicht richten. Met vier of vijf van die punten. Ik hou er niet van. En dus respecteer ik de vark. Net zoals dat ik het. Mes. Eh, respecteer. En het virus. Respecteer ik ook. Ik, ik, ik heb eigenlijk ongelooflijk veel respect voor alles. En dan. Op een bepaald moment komt iemand tegen. En die eist gewoon. Direct in één keer. Respect op. Dat zegt hij in ieder geval. Hé, hey, beetje respect man. Beetje respect man. Respect is eerbied. Dat betekent dat je eerst iets. hebt moeten betekenen. Of. Misschien eruit ziet alsof je iets zou kunnen betekenen en daar heb je dan eerbied voor en dat is heel belangrijk om eerbied te hebben voor iedereen voor alles wat er leeft voor alles heb eerbied, heb respect waardeer het het is nu het moment om er even bij stil te staan, want we gaan weer een hele nieuwe tijd in. De dagen worden weer langer. Let me op. Ik ben heel slecht in voorspellen van dingen, maar hier denk ik dat ik er bijna zeker van kan zijn dat alle dagen weer langer gaan worden. En uh, dat is wel apart hè, want ik, ik, ik zelf ben dus, dus al wat ouder en dan merk je op een gegeven moment dat de tijd steeds sneller gaat. Dus, dus eigenlijk in mijn belevenis worden al die dagen die langer worden, die gaan steeds sneller voorbij. Ik, ik weet nog dat ik een jaar of vier was of vijf misschien, dat ik niet kon wachten op dat ik zes of zeven zou worden. Ik, ik, ik wil alleen maar ouder worden, ouder worden, ouder worden, ouder worden. Dat wil ik nu nog steeds ook. Maar ik merk wel wat dat betekent als je ouder wordt. Als je op respectabele leeftijd bent aangekomen. Dat mensen je ineens serieus gaan nemen. Misschien zelfs een soort van eerbied voor je hebben. Kom zo. Jij hebt het al lang voor gehouden. Maar ja. Zo is het niet helemaal. Het is eigenlijk allemaal heel erg. Heel anders. In het echt blijft het namelijk eigenlijk gewoon altijd gewoon doorgaan. Met ja alles. Of ik er nou ben, of jij er nou bent, of wie er dan ook is, of wie er dan ook niet is. Het blijft gewoon doorgaan. Om dat er een een of andere bron is, waaruit een ongelooflijke hoop energie vrijkomt, en die hoef je eigenlijk alleen maar op te vangen. Overdag... zelf ook eigenlijk meer een voorliefde voor het maanlicht, maar ik weet, in ieder geval in mijn achterhoofd, dat dat gewoon ook het licht van de zon is. Dus zo vreemd is het niet. Ik hou van de zon en ik hou van de maan. En dan heb je ook nog van die dingen waar ik helemaal niet van hou. Die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Namelijk mensen die respect opeisen. En het maakt niet uit voor wie, hè? Of dat nou voor zichzelf is, of voor een ander, of voor een boom. Sommige bomen, helaas, misschien respectloos om te zeggen, maar die, die kun je beter omhalen. Tja, kan er. Ik weet niet of mensen weten hoe, hoeveel bomen ik heb en zo. En, en je wil niet weten hoeveel er al omgehaald zijn. En toen ik er kwam, stond er geen enkele boom. Helemaal geen boom. En nu lijkt het wel een bos. Maar ja, je lekker op eigen houtje gewoon een boom kan omzagen. Om daar iets mee te doen, bijvoorbeeld paddenstoelen kweken. Ik ken he he een heleboel bomen omzagen. En dan toch weer daaruit nieuw leven laten ontstaan. En als die boom dan helemaal uitgegroeid is met zijn paddenstoelen. Dan kun je die boom gewoon ergens neerleggen. En dan gaat het allemaal vanzelf verder. Daar heb ik respect voor. Dat is eigenlijk het enige waar ik respect voor heb. Voor de vergankelijkheid. Het is eigenlijk iets heel moois waar mensen helemaal nooit of bijna nooit bij stilstaan. Maar, maar stel je voor dat alles gewoon zo blijven. Zoals het is. Er zou nooit iets veranderen, er zou nooit iets verdwijnen, er zou nooit iets bijkomen. Dat kan helemaal niet. Boven alles, als alles zou blijven, dan zou het hier wel heel vol worden. Want alles wat leeft, wil het met elkaar doen. En als ze het met elkaar doen, nou dan weet je het wel. Hm? Dan komt er weer zo'n nieuw leven. Waarvan ze dan weer zeggen dat het bijvoorbeeld 24 of 25 december ergens begint. Ja. Nieuw leven. Dat is eigenlijk heel apart hè? Dat we eigenlijk pas nieuw leven herkennen. Als we het zien. Maar nieuw leven gebeurt de hele dag. Overal. En je hebt voor sommige dingen een gigantisch goede microscoop nodig om het te kunnen zien. Er leeft veel. Veel meer. Dan mijn of jouw ideeën ja echt. zo ontzettend veel meer. Ik, ik, ik, ik kan er het een van vinden. Jij kan er het ander van vinden. nou Ik, ik vind het top. Maar, maar je moet er wel eerst van vinden. Iets. Voordat ik daar respect voor heb. Als jij gewoon begint met van, hey, een beetje respect. Hè? Dan denk ik van zo... Waarvoor dan? Waarom dan? Schiet iemand er wat mee op? Maar ik, ik, ik leg me er gewoon bij neer. Zo is het leven gewoon. Ah, it was a teenage wedding, and the old books wished them well. You can see that Pierre did truly love, la mademoiselle. Now that the young Monsieur and Madame had rung the chapel bell, said the bees, said the old ones, go to show you never can tell. They furnished off an apartment with a Sears and Roebuck sale. The cooler was clammed with TV dinners and ginger ale. She couldn't cook. Pierre found work. The little money came in, worked out well. Stale a they be old, but they're to show you never can. Mercedes was a cherry red 53. Drove it down to New Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mother Santa Fe, Santa Fe, to the oldest old show you never can tell. Boven alles verdien ik het ook niet. Nee. Het leukste is, ik verdien eigenlijk helemaal niks. Het is wel grappig in een wereld waar iedereen bezig is met te verdienen. Dat het schijnbaar triest nieuws is dat de beurzen weer gekelderd zijn. Maar de beurzen, wat is dat dan? En, en, en gekelderd zijn ze dan naar beneden. Ja, dat naar beneden blijkt dus wel te kloppen. Het gaat er namelijk over dat op de beurzen wordt er minder gekocht en verkocht. En op de beurzen verkopen ze eigenlijk niks. Nee, aandelen. <laughs> aandelen. Dan, dan heb je een heel klein stukje van iets waar je eigenlijk... In je eentje niks over te zeggen hebt... ...dus je zal er wel heel veel aandelen van moeten kopen... ...voordat je überhaupt eigenlijk iets te zeggen hebt. En, en het gaat dan over een bedrijf... ...wat als één doel heeft winst te maken voor de aandeelhouders. Nou, het betekent eigenlijk alleen maar dat het goed nieuws was vandaag... ...er is minder geld uh, voor de aandeelhouders... En ik, ik hoop dat we dat nog een taartje voorhouden, dat we eigenlijk de beurs op een niet alleen keldert, maar dat die ook gewoon instort. Want ik, ik weet, hè, ik, ik ben ook een beetje nationalistisch, de beurs is een Nederlandse uitvinding. Ja, de Verenigde Oost-Indische compagnie had vroeger schepen nodig om hun dingen te kunnen doen. En wat voor dingen dat waren, nou daar ga ik niet eens over uitweiden, want het ging eigenlijk alleen maar om het verdienen van geld. Dus als wij nu met 200 mensen, want dat zei ze toen nog, een boot kopen of laten bouwen, en het liefst van Deens hout, want ons hout was al lang op... Nou ja. Zou ik zo te voeren meer schepen op de Oostzee? Om hout te halen voor onze schepen? Van de toenmalige VOC? Dan dat er überhaupt ooit... Naar Indonesië zijn gevaren, of Maleisië, of, of, of, of Japan. Dat waren er eigenlijk maar heel weinig. Maar, maar wel met veel invloed, bijvoorbeeld in Japan. In Japan woonde destijds een keizer en die eh, wilde gewoon echt alles weten. Dus, dus die liet allerlei te gekke meetinstrumenten en, en zonnewijzers. Wij en maakt niet uit hoe gek je het kon bedenken. Allemaal uit Nederland en naar zichzelf toebrengen. En da daarvoor was Japan heel anders. Ja. Die, die, die, die hadden hele andere maten om mee te meten, zal ik maar zeggen. Die, die, die hadden bijvoorbeeld een klok. Dan moest je iedere dag bij zonsondergang eventjes instellen. Dan waren er wel evenveel uren op zo'n dag. Maar bijvoorbeeld in de tijd zoals deze. Dan had je heel veel uren heel snel. En dan bijvoorbeeld midden in de zomer dan had je heel veel uren. Maar dan heel langzaam. Japan is een mooi land. Met, met gouden ideeën. Het, het is niet zozeer Japans om gouden ideeën te hebben hoor. Want het zijn ze ook niet van zichzelf. Nee. Eigenlijk zijn Japanners gewoon Chinezen. Ja. Staat iedereen altijd van te kijken dat Japanners gewoon Chinezen zijn. Maar het is echt zo. De originele Japanners die zijn een beetje weggedreven. Een beetje één kant op gedouwd. Daar hadden ze dus geen respect voor. Dat zou ik dus altijd wel hebben. Respect voor de mensen die er al waren voordat ik er kwam. Dat is heel gek. Het heeft misschien iets met opvoeding te maken of zo, maar... En kijk, als ik bij iemand op bezoek kom en iemand zegt van, je mag hier niet met schoenen in huis lopen, dan doe ik gewoon mijn schoenen uit. En als iemand zegt van, nee, ik wil niet dat er hier gerookt wordt, dan, dan rook ik daar niet. Kom ik daar waarschijnlijk wel wat minder vaak. Maar ik, voor de rest, ik blijf er gewoon wel komen. En, en respecteren dat ze daar niet willen dat er gerookt wordt. Overigens wel een goed idee. Ik, ik, ik ga weer even zo'n bijzondere sigaret maken. Even kijken hoor. Oh, ja. ja, je moet altijd even wat dingen prepareren, hè, als je dat. Je, je kan niet zomaar zeggen van hé, hey, eh, kom op. Sigaret draai je zelf. Nee, en ik, ik, ik drook ook eigenlijk helemaal geen sigaretten, maar. Sommige publiek kan er niet tegen als ik zeg dat ik eh, cannabisproducten gebruik. Ja. Doen ze in Japan ook trouwens? Ja. In, in Japan is hennep zelfs een heilige plant. Niemand mag het verbouwen, maar het is een heilige plant. Je wil niet weten hoe belangrijk henneptaal in de Japanse Shinto-cultuur is. Ontzettend belangrijk. Henneptaal. En het grappige is, ik, ik heb wel eens Japanse wiet gerookt. Nou, ik, ik zou willen dat ze hier zulke wiet verbouwden. Want eh, dat was best wel aangenaam. En, en overigens, als je ooit een keer in Japan komt, moet je eens opletten. Op allerlei plekken, zomaar onverwacht, langs de weg, of wat dan nou, ook. Groeit er hier en daar een wild wietplantje. Ja, vroeger was die plant heel belangrijk voor Japan, nu nog, maar dan alleen nog maar binnen de Shinto-cultuur. Dus een soort van boeddhisme. Dat is net zoals bij alle geloofsrichtingen. Hoe moet je dat noemen? Ja, religieuze richtingen. Ja, het boeddhisme is eigenlijk iets heel geks. En dat het, het laat zich op vele wijzen, manieren en uh, andere dingen uitleggen. Je, je kan er eigenlijk vele kanten mee op. En eh, iedereen doet er zijn of haar eigen dingetje mee. En, en dat mag. En dat kan. Maar er zijn wel regels. Zoals de regels voor respect voor het leven. Voor de natuur. Dat kan je in Japan ook merken. Dit is heel grappig. Als je in Tokio komt. Dan moet je die kleine kinderen eens vragen. Over wilde plantjes in Japan. Dan kunnen ze precies vertellen. Welke lekker zijn en niet. Dat is toch heel gek. Want dat verwacht je niet. Van kinderen uit de bestand. En, en het mafste is. Dat hebben ze niet eens. Gewoon op school geleerd. Maar nee met hun ouders en hun grootouders op het moment dat ze de tijd namen om iets belangrijks te doen namelijk even de natuur ingaan die bekijken die proeven ervan genieten en dan weer terug bij je hele kleine appartementje in dat Ongelooflijk grote Tokio. Tja. Dus zo gaat het. Uh, maar ja. jongen, jongen, laten we gewoon iets leuks doen. Hè. Het is binnenkort. Het, is, uh, het was nu 2020. En dan wordt het 2021. En dan is het binnenkort kerst. En dan is het 25. En dan. Het is allemaal heel ingewikkeld. Ik eh. Uh, de nummers worden omgedraaid of veranderd of wat dan ook. We gaan het allemaal meemaken. Het is voor mij nog een beetje te vroeg om te gaan slapen. Het is, is grappig ook, want uh, iedereen moet tegenwoordig woke worden, of zo. Of uh, ze wakker worden, of uh, ze op, slapende mensen schijnen er ook te zijn. Nou, het, het grappige is, ik heb, uh, ben toevallig voorzitter van een stichting. En de statuten beginnen met de woorden, het wekken in de, van de mensheid... In het algemeen. Dus het wekken van de mensheid in het algemeen. Uh, ja, ja, dat staat uh, als eerste regel in de statuten van een stichting. Wa waar ik dus de voorzitter van ben. Tja, apart toch. En nu ineens denken allemaal mensen dat ze wakker zijn. N die kan ik niet meer bereiken. Op de een of andere manier. Trouw, dat is toch de doelstelling van de stichting die ik vertegenwoordig. En waarvan ik de belangen behaardig. Word wakker. Kijk eens om je heen. En, en, en maak er niet een een of ander verhaal van. Want dat gebeurt al genoeg. Kijk, verhalen zijn heel mooi. Maar het zijn wel verhalen. Je, je kan niet het ene feit uit één verhaal halen, dat koppelen aan een ander dingetje uit een ander verhaal, en dan dat weer plakken aan een ander verhaal, waardoor een ander stukje van een ander verhaal eventueel wel weer handig uitkomt, om er toch nog een verhaal van te maken. Maar ondanks dat. Dus het is een heel gamme bouwwerk op die manier. Nee, als je, als je echt wil weten hoe dingen zitten, zal je je er ook echt in moeten verdiepen. Dan moet je niet even kijken wat de een of de andere persoon ergens over meldt. Of wat iemand ergens over zegt, of eventueel wat iemand erover denkt, mocht je gedachten kunnen lezen. dat kan niet namelijk nou, gedachten lezen, maar ik, ik kan een idee hebben. Iemand anders ook heeft. Of je kent iemand al zo lang dat je weet van nou, hij, hij moet nu wel echt gaan scheiden. Dat zie ik als een gezicht. Een beetje waar hij aan denkt. Tja. Het is heel apart, maar. waar het eigenlijk op neerkomt is dat je vrij moet blijven in je denken. Dat kan alleen maar als je je denken niet helemaal vastklemt in een verhaal. Want dat is het. Het is alleen maar een verhaal. Alles in je hoofd is een verhaal. Het zijn allemaal verhaaltjes. En ik kan je garanderen, de meeste verhaaltjes in je eigen hoofd die kloppen gewoon niet. Bij mij ook niet. Nee. Het zijn slechts verhaaltjes. Je, je kan er op bepaalde momenten kan je wat aan die verhaaltjes hebben, maar... ik kan er nooit op vertrouwen. Ook, ook niet op mijn verhaaltjes. Op iemand anders verhaaltjes. Je, je kan er wel naar luisteren. En je hoeft er eventueel helemaal niet eens wat mee te doen. Als, als je niet wil luisteren, is het ook goed natuurlijk. En luisteren... kan ook betekenen... Luister jij nou eens even? luister, zul je. Maar het kan ook betekenen van nou. Laat ik dat eens even aanhoorden. Je, je hoeft er niks mee hè. Dat is met alle informatie die je tot je neemt. Je hoeft er niets mee. En, en denk vooral niet dat je er iets mee kan. En gooi vooral niet al te veel informatie door elkaar. Want alle dingen zijn los van zichzelf, dat hebben die Japanners ook doen. Die Shintoïsten die zijn zo dom nog niet. Ze lijken op shamanisten schijnt het. Nou, wie weet zijn wij dat ook wel allemaal. En moeten we er alleen voor ook leren staan dat alles een entiteit is. Dat alles om ons heen leeft. En dat alles bezield is. Dan vraag ik me toch af wat de mensen de laatste jaren. Ik mensen die eerst het een dachten en nu het ander. Maar, dat heb ik ook. Ik denk nu alweer wat anders dan dat ik net dacht. De hele tijd eigenlijk. Ja, anders zou ik mezelf ook ongelooflijk saai gaan vinden als het de hele tijd maar hetzelfde blijft. Ik, ik, ik, zou, ik zou dat niet kunnen. Ik ben ook heel slecht in, in, in het opstellen van, oh ja, als dit dan zo is, dan is dat zo, en dan dat zo, en dan dat zo. Wiskunde is nooit mijn ding geweest. Nee. En van een heleboel andere mensen wel. Want het is eigenlijk wiskunde, hè. Wat mensen proberen te doen in hun hoofd. Met de informatie, met de gegevens die ze bij elkaar geraaid hebben. En dan maken ze daar één groot verhaal van. Want wiskunde houdt niet van weerbarst. Wiskunde houdt niet van onduidelijkheden. Wiskunde wil alles tot op de na de komma weten. Mm -hmm. Zelfs na de komma. Kan ik je ook één ding verraden? Ik ben niet dol op komma's. Ik gebruik ze eigenlijk zelden. of... Eigenlijk het liefst helemaal nooit. Want dat maakt dat je daarna nadenkt over wat je geschreven hebt. Of als iemand het leest, dan moet je er eerst even over nadenken. En je, je moet zorgen als je geen komma's gebruikt dat je geen zinnen schrijft die anders uit te leggen zijn. als dat jij wilde dat ze uitgelegd zouden kunnen worden. En dat is soms nog best wel moeilijk. Maar het kan wel. Het is niet altijd eenvoudig. Het kan wel. En wat ik nu weet... Sommige dingen wist ik gisteren ook al. Dacht ik. Maar wat ik nog te weten ga komen... Ik, ik blijf altijd een onderzoeker. Ik, ik ga er altijd vanuit dat ik alleen maar nieuwe dingen kan ontdekken en het grappigste is. Ik kom alleen maar op dezelfde plekken, altijd. En nog steeds, iedere dag opnieuw, kan ik daar weer wat nieuws ontdekken. Weer wat nieuws beleven, weer wat nieuws zien. Voelen en proeven, ruiken. Het mm. dat een lekkere combi. Voelen proeven, ruiken, zien, totje nemen, het beleven. En zo is het eigenlijk. Je moet alles gewoon beleven. En er eigenlijk geen idee bij hebben, want dat kan niet. Dat heb ik dan wel, maar dan moet je jezelf opsluiten in een klein kamertje. En dan is daar eigenlijk verder niks te beleven. Maar dan heb je wel het gevoel dat je alles zeker weet wat daar is en hoe het daar is en hoe het daar gaat. Maar dat verandert zo. je de deur open doet. Kan er ineens zomaar iets helemaal anders zijn. Ja, en zo gesloten in je hoofd dat je het allemaal denkt te weten. Het lijkt me erger dan begraven te worden in een kist. Veel erger. Het lijkt me zo benauwd dat in mijn hoofd gewoon duidelijk een patroon is gevormd waardoor ik niet meer uit het dolenhof kom waarvan ik zo zeker ben dat het dolenhof bestaat ik zie geen begin meer en geen einde meer. Het is voor mij allemaal één en hetzelfde aan elkaar gekoppelde brei van info van overal en nergens. Zo zou ik nooit willen leven. Ik zal je wat ergens vertellen. Zo, zo, zo kan ik echt niet leven. Weet je, ik, ik ga even iets ongelooflijk stoms doen, denk ik. Misschien. Of. Juist niet. Ah jij, ik ga dat gewoon doen. Ik, ik heb er gewoon zin in. Poeh. Oh nee. Wacht even jongens, wacht even, wacht even, wacht even. Het gaat helemaal niet goed hè. This program is coming to you from the Cotton Club in Harlem, New York City. And now, Cap Calloway, the Prince of Hydee-Hole, will entertain you with some hot shower razzmatazz. Give me money, little more ladies. of Darkest Harlem. Just take a look at Harlem after sundown and it's hard to you. It's hard to find the people really run down. There's no time for you if you don't know just what to really do. Take a walk along the avenue. You hear sound come floating through. Long about midnight, The close the windows and the dim the light. Too hard to do with some strange desires. Everything is going right. Long about midnight, pianos twinkle, couples sway, taking the pleasure they might. They don't care how they live my day. Why not leave your troubles behind? They're not pretending like the hoi for no, They really mean it just to be my McCoy. They turn to a thousand pounds of joy. Tell them about me the today. very geweldig Come on, let's go. Where are we going, Cap? Ga nou maar we're Dag. Ja, het is alleen maar ingewikkeld nu. En dat wou ik graag zo houden. Ik wil het raadsel heel langzaam ontrafelen. Ontsluieren. Of hoe zeg je dat? En ik weet dat er een mystie is. Dat wilde ik zo graag houden. Want ik weet één ding zeker. Zolang er een mysterie blijft zal ik het nooit allemaal zeker kunnen weten. En dat behoedt mij op mijn pad. Mm -hmm. Ja echt. Dat is misschien een beetje raar om te zeggen maar. Ik, ik gebruik het als een soort veiligheidsgordel. Dat mysterie. Ik draag gewoon een mysterieuze veiligheidsgordel. Daar zou ik natuurlijk een heel spannend verhaal over kunnen vertellen. Over hoe ik daar aangekomen ben. En waar die ooit gevonden is. En hoe oud die eigenlijk is. En waarvan die gemaakt is. En waarom het ook zo mysterie is, dat zou ik dan ook kunnen uitleggen. Als er een mysterie zou zijn wat we zouden kunnen uitleggen, dan is het gelijk geen mysterie meer. En ik blijf een kind, ik blijf zoeken naar mysterieën, spannende avonturen, nieuwe dingen te ontdekken. ...oude ideeën gewoon nog eens opfrissen of juist achterlaten. Het is inderdaad heel mysterieus zoals dat allemaal weer. En ja, wisten we alles maar van tevoren. Maar dat heb ik nooit. Nee, ik, ik doe altijd alles jaren te vroeg. Zonder me te beseffen dat ik voorloop op de tijd de tijdgeest moet ik dan eigenlijk zeggen ja de tijdgeest heeft nu de geest gegeven en nu komt er een nieuwe geest schijnt het de, de, het waterman gebeuren tja een natte bedoeling hier hoor het is wel duidelijk Watermanden gebeuren. Het regent pijpenstelen. Ja, niet, niet van die echte pijpenstelen, want dat zou wel heel hard aankomen hoor. He. Het is wel leuk om er nog regelmatig een pijpenstel in mijn eigen grond te vinden. Ook weer zo'n ontdekking. Nieuwe ontdekking. Ik heb geen metaaldetector nodig om door de grond te kijken. Ik blijf geloven in toeval en mogelijkheden. Onmogelijkheden zijn er eigenlijk bijna niet. Nou ja, er zijn natuurlijk wel wat onmogelijkheden. Ik kan, voor, als ik hier ga staan, kan ik geen 10 meter omhoog springen, want... Op ongeveer 3,40 meter 40 hoogte. Is het plafond. En dat is nogal een pijnlijk plafond om je hoofd aan te stoten. En als ik het buiten doe, lukt het wel niet hoor. Want ik kan gewoon geen 10 meter hoog springen. Ja, alles heeft wel zijn beperkingen. En toch blijf ik zeggen. Dat niets onmogelijk is. Wie weet zit er nu al iemand heel snel en hard te rekenen om te kijken hoe je dan met een, een of andere constructie en een installatie en van alles in nog wat. Tien meter hoog kan springen. Ach ja. Ik zei het al. Niets is onmogelijk. Alles kan. Maar, maar of het nodig is. Ja, sommige dingen zijn gewoon niet direct nodig. Andere dingen zijn direct nodig, maar... Dat gebeurt dan vaak niet. Nee. Net zoals, het regent hier nu keihard, maar je hebt bijvoorbeeld allemaal mensen die zitten op eilandjes in Griekenland. En dan regent het ook heel vaak keihard in deze tijd van het jaar. In een tentje. Let wel, het zijn geen toeristen, het zijn vluchtelingen, waar ze ook voor gevlucht zijn. He, je, je kan vluchten voor de slechte economie, en dat doet ieder groot bedrijf tenslotte, maar dit zijn gewoon losse mensen. Het zijn geen aandeelhouders, nee. En voor de beurs stellen ze niet mee. En de kleine beurs die ze wordt toegedeeld, is te weinig om van rond te komen. Waarom is het ook bedacht, joh? Dat je geld nodig zou hebben, of een ander ruilmiddel, om iets te verkrijgen van een ander dier waarschijnlijk te veel van heeft, want anders doet hij het niet weg. Gaan ze om mensen die dingen hebben weggedaan, om überhaupt te komen waar ze nu zijn. In een tentje. In die regen. Op een doorweekte ondergrond. Direct aan de zee. Geen douches. En geen echt goede wc. Laten we ons daar eens over druk maken. In plaats van over al die andere dingen. Ja? Ik kan zeggen dat het hier aan ligt of daar aan ligt, maar het ligt eigenlijk vooral aan onszelf. Ja, niet alleen aan mij, maar ook aan jou een beetje. Ik, ik weet wel dat jij en jij en jij allemaal je best doet. Om de wereld beter te maken. Doe dat dan ook. Denk dan niet in de vorm van strijdplannen. Of mogelijke revoluties. Want er gebeurt iedere dag een hele kleine revolutie om je heen. En overal op deze wereld. En het gaat juist om die kleine revoluties. Waar het mysterie zich het liefst thuis voelt. Doe jullie allemaal je best de komende week. Maak er iets moois van. Blijf lekker gezond. Dat is altijd handig. Dan zien we elkaar van de week nog wel een keer. Oh, mooi gauw. Om zeven uur. Waarom dat is vroeger? Ik hoop dat het dan droog is. Dag allemaal mensen. Heel veel groetjes en ongelofelijke dikke knuf van mij. Doei! Doei, allemaal. En hebben een nog een leuke avond. Zeker weten met Willem. Ja. Het is dus, uh, nat. En droef weer. Maar het wordt allemaal beter. Tot de volgende keer. Piep Poep Bye. Poep Bye. Tada dit is de it radio <laughs> <Yeah. laughs> oh, ja Ik heb jij een woord willen. Oh mijn god, hoe is dat nou mogelijk? Ja, guus bedankt hè. Heerlijk. Om je stem weer heel even te horen, ja. Eén seconde, ja. Maar toch lekker, hè? Lekker stem. Heerlijk. Heerlijk. Zo, dan zit ik hier in de gele kamer. te kijken naar jullie en uh, ja, het is natuurlijk een hele bijzondere dag het is de zomerwende en De age of Aquarius. hé. Hey. Maar dit zijn hier allemaal over te doen geweest. Over de age of Aquarius. Een heel nieuw tijdperk. Ja. En nu is het ineens begonnen. Met deze fantastische zonnewende. Er is zelfs een uur geleden massaal, wereldwijd, Gemediteerd. We hebben ervan meegedaan. Karin en ik. En nog zitten mediteren. In combinatie met al die. Ongelooflijk andere mensen die. Ja, ah, heel hoog, Liefde sturen en licht. Naar die age aquarius. Ja, hij was lang op gewacht. Dat is waar. Dat is heerlijk. En dan hebben we samen boerenkool gegeten. Heb jij dacht, dit was al geweest? Ja, ja, dat is in het verleden behoorlijk veel over genuld. Dat is waar. Dus je denkt, ja, nou, dat kennen we nou langs, man, wel. Maar op een gegeven moment. Um, is het zover? Ja. En Zwitserland die zegt: eten we is. V.3.0.